Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Parijs voeren duizenden taxichauffeurs actie. Ze komen uit de stad zelf, maar ook uit de rest van het land. De chauffeurs protesteren tegen nieuwe concurrenten zoals Uber. Vooral op de Ringweg was het onrustig. Demonstranten hebben autobanden in brand gestoken en versperren de weg. De politie probeert de blokkades weg te halen. Bij het vliegveld Orly werd een demonstrant aangereden... door een shuttlebusje dat door een blokkade reed... Boze taxichauffeurs bestormden het busje, en de politie greep in. VVD-fractieleider Zelstra is blij dat het kabinet Rutte de commissie Oosting weer aan het werk heeft gezet. Die moet uitzoeken wie in 2014 de opdracht heeft gegeven om te stoppen met de zoektocht naar het bonnetje van de tv -deal. Nieuwsuur maakte gisteren bekend dat ICT'ers op het ministerie te horen kregen dat ze moesten stoppen met zoeken. Zweden neemt maatregelen om de veiligheid op asielzoekerscentra te vergroten. Aanleiding is een steekpartij gisteren in een opvanglocatie in Meulendal. Een medewerkster van 22 kwam om het leven. Een minderjarige asielzoeker is opgepakt op verdenking van moord of doodslag. In Italië heeft de politie invallen gedaan vanwege een enorme belastingfraude in het betaald voetbal. Tientallen bestuursleden en spelers worden verdacht...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 Het is de 45ste keer dat de twee tenniskampioenen tegenover elkaar staan. Het weer nog in het zuiden en midden veel bewolking. Op andere plekken af en toe zon. Later vanmiddag meer bewolking en tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. En het is 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hokka van de ANWB. Er staan geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM lunch. Ik heb mijn vrouw leren kennen in Assen. We waren toen precies vier jaar getrouwd. <truid>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 Het klinkt misschien raar, maar toch zijn mijn vrouw en ik wel blij met het kind. Ja, want weet u, Linda en ik we hadden wel heel bewust gekozen voor een kind. Niet direct dat kind, maar toch wel. En ondanks dat ze zo verschrikkelijk lillig was... heb ik destijds nog een succesvol liedje voor haar geschreven. Het heette Anne... de allermooiste vrouw... We zijn niet half zo mooi... als die ene van jou. Ja, Herman Vinkers. We zagen hem rond de jaarwisseling natuurlijk op televisie... met de uh, uh, oudejaars- of Nieuwjaarsconferentie, zoals je wilt... En, uh, ja, uh, uh, ik krijg een, uh, een seintje nu van uh, Imca. Imca. Wat wou je vertellen? Dus, we, dus zometeen eerst de bioscoopagenda. Oh, de bioscoopagenda, gaan we zo doen. Ik wou eerst de lui nog eventjes oh. uh, iets laten horen van uh, waar ik heel erg trots op ben: mijn, mijn zoon Sven. Uh, is namelijk ook zanger, uh, uh, componist. heeft uh, Michael Garvin leren kennen. En Michael Garvin is de componist en de schrijver van liedjes van Jennifer Lopez. en ook uh, uh, George Benson. Dus hele bekende mensen in Amerika en samen met Michael Garvin heeft Sven het volgende liedje geschreven het gaat over uh, oorlogskinderen dus het sluit een beetje aan bij het onderwerp uh, uh, het leed van kinderen uh, nou, uh, het heet Calling for Peace oftewel een uitroep naar vrede, Sven Davis hij opereert onder de naam Davis omdat dat uh, ja, voor zijn carrière en aangezien het Engelstalige muziek is uh, en hij is jarig vandaag hij is ook nog jarig vandaag, ja dat klopt ook nog uh, ja, dankjewel. Hij is 23 jaar geworden. En uh, nou, dit is hem, Sven Duif. Uh, Sven Davis dus uh, als artiestenaam. Calling for Peace. Hij begeleidt zichzelf aan de vleugel. De viool die hoort wordt bespeeld door uh, Erno Ola. En dat is een uh, violist uit het Metropoolorkest. En bovendien ook bij Melando waar hij uh, speelt. Geniet.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 It That we're family Why can't we disagree Ja, Sven, Davis, uh, Sven Duif Mijn eigen uh, bambino zeg maar uh, Zo'n 23 lentes dus oud. Uh, hij was dus, uh, ja, 22, dat is dus opgenomen. Ergens in de studio uh, in uh, Blaricum, geloof ik, in de buurt. Prachtig. Ja. Ik zeg, drie mooie tekst, Drie dan. hele verwonderde gezichten hoe mooi ze het vonden. Yeah. Oké. Okay. Dat was echt te zien aan jullie. Dat was echt mooi te zien. Ja, nou, ik, ik hoop dat jullie meer van hem gaan horen. Hij, overigens, dit is, was natuurlijk een heel triest liedje. Hij zingt ook heel modern moderne repertoire over Metcom bijvoorbeeld. Of, uh, ja, maar uh, dit vind ik wel bij het onderwerp uh, van deze jonge lui pas. Nou, helemaal. Reker, ja, precies, over kinderen. Precies, precies, ja. precies ja. ja. Nou, uh, mooi dat jullie het uh, hebben gewaardeerd. Dank je wel daarvoor. Uh, Imka, ik denk dat het, uh, dat het tijd is uh, dat wij het uh, Bioscoopnieuws. Bioscoopagenda. Ja, dat we de bioscoopagenda gaan ja. beluisteren. Heb je het muziekje? Nou, dit is... Dit is... Uh, oorspronkelijk de tune, maar daar komt dan... Op YouTube <laughs> komt, daar, komt daar reclame aan voorbij. Het is namelijk de tune van, uh, van Fox, zeg maar. Uh, uh, Bioscoopnieuws, zeg maar. En uh, ik zie nou allerlei uh, figuren uit... Uh, uh, allerlei kinderseries voorbij komen in beeld... Dus dat is het nadeel van YouTube, als je daar tunes van gebruikt. Ik zou zeggen, steek maar gewoon van wal eigenlijk. Dat lijkt me... Nou, anders gaan jullie... Dit is de bioscoopagenda. Morgenavond, daar begin ik mee. Om half acht is het weer de Simon van Column Filmclub. En daar draaien ze de film Zufra een krachtig drama van Sarah Caffron... is de eerste speelfilm over de werkelijke strijders... bij de suffrequets. Het krachtige drama... Uh, het waren niet alleen hoogopgeleide vrouwen... uit de hoogste klasse, maar arbeiders die ervoeren... dat hun vreedzame protesten tot niets leiden. De enige kans op verandering die overbleef... was radicalisering en geweld. In hun strijd voor gelijke rechten... zetten zij alles op het spel. Hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en hun leven. Maud, gespeeld door Carrie Mulligan... was zo'n strijder... Het verhaal van haar gevecht voor vrouwenrechten... is meeslepend en schokkend als een thriller. En tegelijkertijd hartverscheurend en inspirerend. De topacteurs Carrie Murkin, Helena Bonham Carter... die speelden ook in Harry Potter. Ja, en Brandon Cleason, Anne-Marie Duff, Ben Winshaw... en Meryl Streep als Emily Plankers... spelen de hoofdrollen in Suffragette. Morgenavond om half acht bij de Simon van Kolm Filmclub.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 Buurpoes, Molletje, Vlindertje en Charlie... gaan in dit spannende avontuur op zoek naar de, naar de gevaarlijke indringer. Moesel en Pip op zoek naar de Sloddervos. Is een vriendschapsfilm vol kleur, emotie en avontuur. Het draait woensdag, zaterdag en zondag om half twee... en is voor alle leeftijden. Dan gaan we naar de film voor de iets oudere kinderen... vanaf zes jaar, Dummy de Mummy deel 2. Wanneer Dummy beseft dat hij nooit groot zal worden en dus ook geen koning, wil hij in ieder geval net zo beroemd worden als zijn farao-vader. Vol zelfvertrouwen doet hij mee aan een bijzondere wedstrijd. Ondertussen heeft zijn beste vriend Goos een ander plan. Ergens op aarde bevindt zich een geheimzinnig beeldje, de Sphinx van Shakaba. Misschien dat dat machtige beeldje Dummy kan helpen. Goos moet en zal het vinden, maar waar is het? Bomkak-dinges, toch niet op de bodem van de zee? Dummy de Mummy deel 2 draait woensdag, zaterdag, zondag om half 4... en is vanaf 6 jaar. Okay. Dan voor de volwassenen. Er is een nieuwe film. Bradley Cooper speelt een rock'n'roll chef, Adam Jones... in de smaakvolle en sexy drama Burnt. Uh, die draait uh, allemaal verschillende tijden. Maandag en dinsdag om half 10. Donderdag, vrijdag en zaterdag... Oh, mijn papiertje zit aan elkaar geplakt. Uh, om zeven uur. Dus om half tien of om zeven uur. Burned. Dan is er nog een laatste film. Als ik die nog kan vinden in alle... <laughs> ja. Point Break. Dat is een 3D-film. Zijn team lijkt op niets anders dan een big wave surfing... Uh, wingsuit flying, extreme snowboarding... flea-criming en motorracen. Of beroven ze af en toe een bank. Om het vertrouwen van de mannen en vrouwen een rol van Theresa Palmer, te winnen... moet Utah meedoen aan extreem spectaculaire acties. Undercover, met zijn leven constant in gevaar... wil hij bewijzen dat het team verantwoordelijk is... voor bizar uitgevoerde misdrijven. Point Break barst van de meest gewaagde actiescènes... die ooit vastgelegd zijn op film. Uitgevoerd door de allerbeste extreme sporters ter wereld... zoals surfer's Laird Hamilton en Ian Walls... snowboarder Louis Vito... Skateboarders Bob Burnquist en Eric Costen en freeclimber Chris Sharma. Deze film draait uh, iedere avond om half tien... behalve uh, op uh, maandag en dinsdag. Deze film heet dus Point Break. Nou, nou, dat was het. Nou, laat ik me eigenlijk niet kennen ook. Let op. <lacht> Toen was het stil. Ja, geen muziekje. De muziek komt niet. Kijk, daar zochten we nou net naar. Dat was de tune. Hè? Ik hoor hier niks ja. in de studio. Ik heb geen koptelefoon. Dus oh, ik geen hoor ko niks. Oh, Oké, okay. oh, ja, nee, kijk als de microfoon open staat. Of de schuif staat open. En ja. Hier. Nee, maar zal ik even uitleggen aan onze gasten. Want uh, uh, als, als ik de microfoon open zet dan hoor je geen muziek uh, uit de speakers komen. En dat is omdat als je de microfoon openzet... en je zou uh, uh, die blokkade niet invoeren... dan gaat dat rondzingen en dan gaat het gillen zeg maar, in de studio. Ah. En dat, dat is de reden dus dat op het moment dat ik de microfoon... het maakt niet uit welke microfoon... Uh, een heel klein stukje openzet, valt meteen uh, het geluid ja. weg, zeg maar. Maar het is niet zo erg als dat ik rondzing. <lacht> <lacht> Im Imka, zing jij nou eens even wat rond? <lacht> nee, nee, dank je. <lacht> oh, kijk, nou, we krijgen een uh, live concert hier in het stuur. Heb je uh, nog een lekker liedje, of niet? Ik heb, Ja, ik heb, nou, de hele computer zit vol met lekkere liedjes natuurlijk. Maar dan moeten jullie eens even zeggen, van, welk lekker liedje? Dan ga ik zoeken en dan ga ik dat draaien oh, voor jullie. We, we, we, hebben jullie nog een verzoekje? Jij, wou, jij moest nog zeggen wat, jij, wat jouw uh, lievelingsmuziek was. Vertel maar. Je hebt mij al gezegd, maar ik denk dat Charles uh, daar best wel blij mee is. Nou, uh, mijn lievelingsmuziek, wat ik wel heel graag luister, is uh, Eric Clapton. Oh, Eric Clapton. En, en de sentimentele liedjes? Of, of uh, de meer uh, up-tempo-stukken, zeg maar? Uh, het hangt een beetje van het gevoel af. Maar meestal wel de tempo-stukken vind ik wel uh, het lekkerste klinken. ja. En ja, als je een beetje een mindere dag hebt dan wel de gevoelige liedjes natuurlijk. De gevoelige liedjes van Eric Clapton. Ja, die man heeft natuurlijk ook op een trieste wijze heeft hij zijn kind verloren. Hè? Ja, dus heel is, triest. Die is ja, uit een klopt. raam gevallen tijdens een ja. tournee wat hij... Uh, ja, in New York Heel dat. mooi liedje ja. geschreven ook. Ja. Driejarige leeftijd inderdaad. Ja, uh, ja, ik heb nummers als Wonderful Tonight voor je of Tears in Heaven. Dat zijn dan allemaal een beetje wat, wat uh, triestere liedjes. Uh, Sensitive kid, Magnolia, I Got the Same Old Blues, Songbird, Since You Said Goodbye. <laughs> nou, hey, kan ja. kiezen? Zeg het maar. Uh, <laughs> nou, als ik dan toch mag kiezen, dan kies ik inderdaad wel voor het mooiste nummer wat hij ooit geschreven heeft. Persoonlijk vind ik dan, en dat is ja, dan wel The Tears in Heaven. The Tears in Heaven. We gaan ervan genieten. Eric Clapton. I saw You in Heaven. Prachtig nummer geschreven door, uh, en gezongen door Eric Clapton. Uh, uh, wel naar aanleiding van een hele trieste aangelegenheid: dat hij zijn kind verloor tijdens een tournee. En ik heb begrepen dat het kind een ongeluk heeft gehad. Is uit het raam gevallen of zo. Er is iets vreselijks gebeurd in ieder geval. En hoe je dan toch nog uh, op, op zo'n manier uh, zo'n nummer kan schrijven en zingen. En dat ook nog live zingen. Ik heb hem een keer gezien in, in Ahoy in Rotterdam: een concert van Eric Clapton. Met drummer Steve Gadd. Steve Gadd is de drummer van van Paul Simon, van Simon en Garfunkel. Uh, en uh, ja, een van de werelds meest gevraagde uh, session drummers, zeg maar. Die zitten overal bij in Amerika. Als er wat uh, belangrijks uh, wordt opgenomen, dan uh, is er, meestal Steve Gadd de drummer. Zelfs Alan Clark hier in Nederland heeft gebruik gemaakt van de diensten van Steve Red. Bij opnames voor zijn, voor zijn plaat. Alan Clark woont trouwens ook in Zandvoort. Wisten jullie dat? Ja, nee, ja. ik wel. Ja. Clark, ja. Oh. Uh, ik heb jaren met zijn vader in een beentje gezeten. Met Deen, Deen Clark. Dat is, eigenlijk uh, is, is hij nog een stukje beter dan zijn zoon. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. En, maar ja, de man heeft natuurlijk ook jarenlang ervaring. Maar Dane Clark was een, was een, echt een, uh, ook een, niet alleen een hele goede zanger, maar ook een uitstekende uh, vertolker van de, van de nummers. Emotie en, en, uh, uh, ja, performance. Als je naar nou die man stond te kijken in het publiek, dan, dan, uh, dan was je gewoon uh, eigenlijk een aantal uur betoverd terwijl ze uh, een concert dan ergens gaven. Hij is ermee uitgeschreven. Hij werkte ooit, uh, als vliegtuigbekleder bij de KLM. Uh, en, uh, toen hij gepensioneerd was, zei hij van: Ik wil gewoon niet meer, uh, optreden. Ik doe niet meer. Ik doe alleen nog dat liedje met mijn zoon samen, dat Vader en Friend. En misschien af en toe dat ik ook eens met, met mijn zoon dan optreed. Dat heb ik, uh, ook live gezien in het Gelkerdoom in, uh, Arnhem. Toen hij, uh, uh, toen Alain Clark uh, te gast was bij een concert van Lionel Ritchie. En samen met zijn vader, dat Vader en Friend zong. Dus die heeft het heel ver geschopt uh, en en hij is nu uh, verblijft hij in amerika alleen omdat hij hier in nederland eigenlijk uh, uh, niet verwacht uh, of niet krijgt wat hij verwacht van van het enthousiasme van het publiek hij is wel erg populair hier maar maar uh, ja uh, het is helaas hier in nederland zo als je geen nikke simon bent of jan Smit of of uh, ja. frans duits <laughs> dat of is ja, jammer. dat, ja. dat ja, ja het is toch heel die, zonde. Ja, het is toch het Nederlandstalige lied... met name dan de Smart lab en zo. Nou, dat vind ik met Welen ook, hoor. Dat vind ik ook een wereldste. Ja, is een zo ja, mooiste. Ja, maar ja, ook... Uh, dat zijn wel artiesten die voor hun eigen repertoire gaan... En zich niet willen laten leiden door het commerciële van het Nederlandstalige lied. En dan met name natuurlijk de... Ja, ik noem het altijd een beetje hotel-doto-muziek. Uh, <laughs> <laughs> maar ja, ik moet eerlijk zeggen, er zit ook best wel goed Nederlandstalige repertoire. Zo oh ja, ja, Door Borsato vind ik wel goed zingen. Jullie liedjes vind ik ook wel goed. Hebben jullie iets van van Nederlandstalige liedjes dat je zegt van nou... Bluff. Bluff? Ja. Ja, ja, ja. ja. En, en de jonge lui hier aan tafel? Ja, ook Bluff. Maar ook Bluff? Nou, dus jullie bluffen niet vanmiddag. Nee. Zal ik wat opzoeken van Bluffen? De Dat is best wel leuk eigenlijk. Nee. Bluffen een hele goede groep. En dan gaan we na het volgende liedje. Uh, Liefs uit Londen van Bluff. gaan we uh, genieten van het, uh, het lieve nieuws van Inca Drommel. Het regionale nieuws.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 Gistermiddag heeft Circuitpark Zandvoort aan diverse exploitanten... het slechte nieuws gebracht dat ze niet meer mochten driften op het circuit. Ze hebben dit inmiddels aan ons kunnen bevestigen. Reden voor het verbod is dat er te veel klachten waren van omwonenden. Driftgeluiden zijn namelijk heel andere geluiden dan racegeluiden. Bij het driften geef je telkens een beetje gas. Na dat, geluid, dat geluid kan na een tijdje flink gaan irriteren. Tevens heeft bij het geluid een roken piepeld rubber... Alles daarbij. Zandvoort kan daarom alle restricties had al restricties opgelegd, zoals de driften op nat asfalt, maar niet alle bezoekersorganisaties hielden zich eraan. Er gingen geluiden dat er een nieuw, een nieuw verbod er komt vanwege de nieuwe eigenaar, maar dat wordt erkend. De klachten hierover zijn al veel langer dan de onderhandelingen over de overname van het circuit. En dit was het alweer. Oh nee, ik heb nog een oproep. Mensen die uh, mee willen werken aan het uh, project van onze drie studenten... van het NOVA-college, die worden gevraagd of ze even kunnen reageren... op de, de Facebook-site Zandvoort Luncht. Dat onze drie gasten even langs kunnen komen bij hun thuis. Laten we even een berichtje achter, dan kunnen wij dat zien. Dit was dan het regionale nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Ik heb er pijn in mijn hart van, met z'n harde Bonnie ja, het, voor mij toch het, het meest uh, imposante nummer. Vind, vind ik uh, total klits op het hart natuurlijk, van Bonnie Tyler. Die wordt zo net... vaak gedraaid. Ja, de, ja, dat moet ook, dat al een hoor je Ja, die is, maar die wordt wel vaak ja. gedraaid. Dit vind ik leuker, dat je een beetje een nummer hoort wat je niet zo vaak hoort. Oké, okay, uh, Lost in Friends is dat ook niet van haar? Ja, vind ik ook een mooi nummer. Ja. Uh, Bonnie Tyler, een beetje een rauwe stem. Hè? Of ze een hele fles whisky eerst opbrengt. Ja, had... en, en drie pakjes sigaretten. <laughs> <laughs> voordat ze gaat zingen. Maar uh, ja, ik, ik, ik had er wel van, van zangeressen met uh, dat stemgeluid, zeg maar. Ja. Uh, wat, wat vonden jullie destijds van Joe Cocker? Uh, uh, Jongelui, zeg ik dan maar even. Joe Cocker? Ken je no. het? Nee. nee. Zeg me niks. Nee. With a little help nee. from my friends? Hij is, tot... het is... hij is een hele oude artiest. De thijsman klepte nog volgens mij Ja, ja. ja. nou. Hij, hij is nog niet zo lang geleden overleden, helaas. Uh, ja, die man die had zo'n geweldige uh, rauwe stem ook. Daarom zeg ja. ik het er een beetje. Omdat de uh, natuurlijk die we net hoorden, ook zo'n uh, ja, uh, doorlevende stem heeft, zeg maar. Maar Joe Cocker, die kennen we uh, bijvoorbeeld van dit liedje. So beautiful to me, can't just feel. beautiful to me Such joy and happiness You bring Such joy E Zijn jullie waarschijnlijk iets meer, of niet? Ja, zeker. Ja. En, uh, heel veel gedraaid door me van Joe Kokken, maar had ook. Uh hoogere stukken, hoor. Uh, Uptempo stukken. En ik ga er nog eentje draaien voor jullie. Tenzij je nu uh, nog een berichtje van ons hebt, uh, in kan dat je zegt van... Ja, dat zo en Even, even kwijt in de uitzending. Ja, we hebben nog uh, overigens een kwartier te gaan, dus uh, we kunnen ook nog uh, uh, uh, aan een verzoek uh, voldoen van onze gasten als de muziek gaat. Maar dit is een nummer van Joe Cocker. Meer Uptempo. En het gaat over de zomer in de stad. En daar verlangen wij met z'n allen zo naar. <tied>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 for night, it's a different world Als we nog een paar maanden geduld hebben, dan is het weer zo ver. Dan is het weer zomer in de stad. Dan kunnen we weer genieten van het zonnetje. Lekkere terrasjes, strand, uh, ja, van alles wat, uh, wat de zomer meebrengt. Lekker eten op het terrasje en, zo. en uh, een wijntje en zo. Ben je daarvoor, ka? Uh, ik wel. <laughs> maar ja. niet in de, ik wil geen zomer in de stad. Ik wil zomer op het strand. Ik ook. Nou ja, als het in de stad zomer is, is het op het strand ook ja, zomer. Ja, maar je wilt er niet in Amsterdam zitten als het warm weer is. Echt niet. Nee, dat, is, dat, ben, nee. Ik helemaal je, dat ben ik helemaal met je eens. Dus gewoon naar Zandvoort komen, luisteren. Ja. <laughs> Gezellig. Uh, uh, ik denk dat het uh, gelet op de tijd ook uh, uh, uh, zinvol is. Verstandig is om uh, ons gesprek eventjes... Uh, Waardig af te ronden. Ja, ik wil onze gasten even hartelijk bedanken voor jullie komst. Ik hoop dat het voor de luisteraars dat het toch wel een beetje interesse heeft geprikkeld om te gaan onderzoeken hoe dat zit met kinderen die in de gevangenis zitten over de hele wereld eigenlijk, die daar onterecht zitten. Ja. Dus mensen die nou zo meteen boodschappen gaan doen in het dorp. kijkt u niet verbaasd op als u wordt aangesproken door deze drie. Want nee, ze, zijn, ze willen nog even mensen aan gaan spreken in het dorp over dit onderwerp. Ja, en nogmaals, het enige wat wij willen is echt het in de picture brengen. Zeg ja. Maar we hoeven geen donaties, wervingen of wat dan ook. Nee. Om mensen bewust maken. Mensen bewust ja, maken. ja. ja. Klopt. Nou, dat is denk ik wel gelukt. Ik hoop het wel. Uh, uh, misschien dat uh, een van jullie of jullie alle drie het nog een keer leuk vinden om een keer terug te komen hier om te vertellen hoe het allemaal afgelopen is. En wat jullie cijfers zijn. Natuur... zijn. Ja. Dat vind ik heel ja, benieuwd naar mij wel heel erg leuk. Mij ja. in ja. ieder geval. Ja. Ja. Oh, ja. Dus ik ja. geef een vervolg erachter. Ja. Ja. Ja. Ja. ik wil jullie in ieder geval ook heel erg bedanken dat dit uh, mogelijk was. Voor nou, graag gedaan, ja, zeker. Ja, daar is de lo lokale radio is voor, hè. dus uh, om zoveel mogelijk uh, ook uh, regionale nieuws. En uh, dat is het natuurlijk wat jullie doen. Ja, en wat onze bewoners doen natuurlijk, onze bewoners. Ik kan het toch niet laten om jullie nog even wat van Sven te laten horen. Die is vandaag jarig. <laughs> gefeliciteerd Sven. Ja, ja. Ja, gefeliciteerd Sven. Ik, uh, die had afgelopen zaterdag een feestje, daar heeft hij live gezongen. Uh, het is met een mobieltje opgenomen, dus de geluidskwaliteit is misschien wat minder. Maar het is toch wat het repertoire wat jullie wat meer zal aanspreken. Want dat is uh, uh, Medcon met Don't Worry. En Happy van Perra Williams in een medley. En hij wordt bijgestaan door een uh, mondharmonica virtuos. De opvolger van Toets hier in Nederland. Zo wordt verwacht Martijn Lutnacht. Sven Davis. <tieden> Van Zwen op zijn well, specie. ja. ja. Dus maar klinkt hij weer goed, hè? Ja, nou ja. Hij, hij, hij, ja. Hij, uh, kan die jongen zingen? Ja, dus, uh, hij uh, doet ook een imitatie van de Bee Gees. <laughs> mm. Dan heeft hij zo'n. Uh, wat je wel, zo'n zo ja. zo kopstip. Doet die Barry Kip nou? Ja, doet die Barry Kip, na. <laughs> ja, die Barry Kip na. <laughs> ja. Precies, echt, echt. Dat wil ik ook wel een keer horen. Dat is goed. Komt u maar een keer hier naartoe? Mocht ja. Moet u dat maar eens doen? <laughs> Oh, Als dus wij komen vertellen over. De, ja, willen oh, ja, ja, zij ook hier meteen komen vertellen en dan komt Sven ook erbij, gezellig. Nou, helemaal leuk. Uh, he, hebben, jullie nog, <laughs> hebben jullie nog een uh, nummer waarvan je zegt: Nou, dat willen we beslist nog even voorbij horen komen? Denken ze even goed na. Als ik mag kiezen, uh, dan uh, wil ik wel Seven Years van Lucas Graham horen. Lucas Graham? Ga even intypen, Lucas. Tikket, tikket, tikket. Graham. Lucas Graham. <repetitionceuks> Willen jullie nog iets zeggen over uh, over jullie onderzoek of over, uh, over jullie project? <joen> nou, ik wil jullie eigenlijk uh, namens Milind uh, bedanken voor de kans die we hebben gekregen. Het is een hele mooie kans. En, uh, <tot financiëleaf> je, en je hebt meteen radioervaring. En ik heb meteen radioervaring. Dat is mooi meegenomen. Ben je nou nog zo zenuwachtig of gaat het? Nee, minder. Ja, Sanne is niet kent lachen te maken. weet niet wel maar. Als je hoort, dan is het zonne. <kwijden> nou, weet je ook iets wat er dan op televisie gebeurt? Dat ze hun lachen niet kunnen houden, hè? Ja, kijk. Ja, dat ze onderhand helemaal paars. Ja, <laughs> ja helemaal. Het is niet meer te lachen, houden. Ja. Nee. Hey, het, het nummer heet Passengers, hè? Hey? Seven Years. Seven Years. Oh, favor je? Seven, Seven Years. Seven. Seven. Nou, ah, seven. Oké, okay. even kijken. Ik moet Even spieken. Oh, of ik dat doen. zo gauw vind. Het, het stik van de nummers. Maar dan zou je net zien dat het ene nummer seven... Uh, <laughs> pup er niet tussen staat. Nee. Leuk hè, Spotify? Oh. Nee, ik heb, ik heb een hele hoop nummers van, van Lucas... Uh, Huppeldepup. Uh, Lucas Graham, zou die Mag ik dan nou een suggestie doen? Ja? ja. Doe jij maar. The World's Greatest. Ook van Whitney Houston. The World's Greatest. Ja. The world's ja luisteraars. Dat wordt weer ingetikt. U, u, ja, was <laughs> vind ik het niet hè? The world's greatest. Whitney Houston. Oh oh oh oh. Ik wil jullie in ieder geval bedanken. De show is bijna afgelopen. Shell, jij ook bedankt weer voor de samenwerking vandaag. Het ja, was weer gezellig. Ja, ik ben <laughs> de Volgende week ben ik weer terug. Jij bent er eerder alweer. Ik geloof vrijdag dan, toch? Uh, ja, ik ben met het sportprogramma van Henning. Vrijdag. Huken, ja. Vrijdag -ochtend. Ja, en, en ik ben daar woensdagavond met Tussen even Vloed. tussen 10 en 12. Dat is een programma is met lekker. allemaal, uh, allemaal ballads en zo. Hè? Lekker. Ja, dat is ook lekker. Ja. Noem nog eventjes. Ik heb Whitney Houston inmiddels gevonden. Uh, the, That, gr the Greatest. Wat is de titel? Wacht even. Ja. Ze, ze weten de titel niet. The World Creators. Ja, yeah, die I heb je gezet. Ja. Yeah. Oh, die is van L. Kelly daar. R. Kelly. R. Kelly, ja. Yeah. Yeah. Wie? R. Kelly. R. Kelly nee. nee, maar dat is niet. Dummer. Dat is niet. Uh, <laughs> I Have Nothing. Ja. Yeah, I, yeah, I Have Nothing, ja. Yeah. I Who Have Nothing? Ja, yeah, I, I Have Nothing. Nee, I Who Have Nothing is volgens mij <laughs> van Tom Jones. Ja. Yeah. Hey. I Have Nothing. <laughs> <Goed>. <laughs> ja, ik heb ook nog niks. ik kan. <laughs> Het zijn allemaal, er staan zo verschrikkelijk <laughs> veel nummers in, ze staan ook niet op alfabetische volgorde. Dus dat is. Uh, I have nothing van Whitney Houston. Hè? Ja. Nou, dan komt hij dan hoor. Dit ja. moet hem zijn, hè? Jammer wat over een ja, 15 seconden komt het nieuws er al in, dus ik kan hem helaas niet helemaal draaien. Maar in ieder geval, uh, ik heb mijn best gedaan voor jullie. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.